Met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky past de nieuwe anticorruptiewet aan na veel kritiek. De bevoegdheden van twee onafhankelijke anticorruptie-instanties zouden worden ondergebracht bij het Oekraïnse Openbaar Ministerie. De hoogste baas daarvan is een vertrouweling van Zelensky. In een aantal Oekraïnse steden gingen duizenden mensen uit protesten straat op. Volgens de Europese Commissie-voorzitter van der Leyen is onafhankelijke corruptiebestrijding een harde eis voor hervormingen in Oekraïne. Israël moet niets hebben van de oproep van tientallen hulp- en mensenrechtenorganisaties over Gaza. Ze eisen een onmiddellijk staakt het vuur in de Gazastrook en hervatting van de voedseldistributie door de VN. Israël noemt dat Hamas-propaganda en zegt dat de organisaties een staakt het vuur in Gaza juist belemmeren. Bij een manege in Masluis heeft de politie vanavond geschoten op een auto. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een verdachte situatie. De man negeerde het stopteken en reed in op de politie. Die schoot vervolgens op de auto. Niemand raakte daarbij gewond. Na een korte achtervolging werd de man klemgereden in een weiland en aangehouden. In de Verenigde Staten is een man tot levenslang veroordeeld voor de moord op vier studenten. Ze werden drie jaar geleden met een jachtmes doodgestoken in de staat Idaho. Door schuld te bekennen en afstand te doen van hoger beroep... wist de man zijn doodstraf te ontlopen nabestaanden reageerden woedend op die deal tussen de man en het Amerikaanse Openbaar Ministerie. feyenoord David Hansko gaat naar Atletico Madrid. De Slowaak moet nog wel medisch worden gekeurd... voor hij naar de Spaanse club kan vertrekken. Hansko zag gisteren nog een transfer naar Saoedi-Arabië afketsen. Er was al een akkoord met de club Al Nasser... maar bij aankomst kwam de voetballer erachter dat hij niet welkom was. Het weer, de buien trekken weg...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 I'm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 Een voorbeeld daarvan is dat hij in 1968 uh, door Jimi Hendrix gevraagd werd om orgel te spelen op Fooder Child van het album Electric Ladyland. En van dit uh, eerste reunie-traffic-album uh, John Barleycorn Must Die hebben we net geluisterd naar John Barleycorn Must Die, het nummer. Het is een Engels-Schots en volksliedje waarin John Barleycorn, de hoofdpersoon van het lied, uh, is een persificatie van Gerst.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 Would you do the same for me?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 En Amerikaanse Billboard Hot van Handen nummer 1 hit, Higher Love. Ik draai ze alle drie even achter elkaar. Dus Back in High Life Again, The Finer Things en Higher Love.